Hallo, wie ben jij? Ik ben José Vos. Wat doe je eigenlijk en hoe heet je werk? Wat ik doe, ik maak textielkunst op het moment. Daar ben ik mee bezig. Ik heb geschilderd. Ik schilder af en toe nog. Ik ben met hout bezig, metaal. Ik verwerk dat allemaal met elkaar, maar nu op het moment is het eigenlijk enkel textiel. En, ja, er zit ook wel wat metaal in. En papier zal er ook wel in verwerkt worden. Maar op het moment is het dus voornamelijk textiel. Heb je een voorbeeld van uh, een kunstwerk dat je wat kunt ontschrijven? Oei, uh, nee, ik heb op het moment niks beneden hangen. <laughs> dat is niet erg. Je hebt, je hebt bij mij, ik heb een werk van in de Living, hè? Ah, ja. Drie meisjes, hè? Ja, die drie meisjes, o, o, o, o, o. ja. Wat is dat voor een kunstwerk dat... Ik noemde dat zuster Rood. Ik weet niet hoe, jij dat weet niet hoe nee, je dat noemt. Schaamte voorbij. Nee, ik noemde dat. Dat had gewoon drie meisjesnamen. Die meisjesnamen. Hè? Ja, wacht. Het was Leona en haar zussen, geloof ik dat het was. Ja. Ik had gewoon het idee om dat te schilderen. Ik vond dat heel leuk. Ik had er eigenlijk geen bedoeling mee. Ik heb er ook heel veel voorstudies van gemaakt. Hoe en wat dat ik wou. En dan, ja, uiteindelijk zijn het die drie die drie meisjes gevonden, waar, euh, geworden, waar je heel veel uitgehaald hebt eigenlijk. Maar dat is gewoon wat met een hoe jij iets maakt. Je maakt iets na je eigen idee. En ja, je laat iemand anders, die dat werk mooi vindt of wil hebben, en die heeft zijn of haar idee daarover. En daar gaat het eigenlijk om met, met werken die je maakt. Hè. Dat je de interpretatie aan iemand anders... Overlaat. Want ja, als ik iets koop van iemand, dan is het ook omdat het mij aanspreekt, omdat ik er een band mee voel of een connectie mee heb. En ja, zo is dat dan ook ja, met mijn werk. Ja. ja, ik vind het geweldig, die drie vrouwen naast elkaar. Of Leonie. Met haar ja, ja. Ze, zijn, ze zijn ook heel mooi, ze zitten daar ook heel mooi, ja. Dus, mooie benen, hè? Ja, nee. enorm. Ik hou, ik hou heel veel van lange benen, dus ik heb ze extra lang gemaakt, want ik denk niet dat er een vrouw is met zulke lange benen. <laughs> dat is echt mooi. En ja. het had ook te maken met uh, mijn manier van schilderen. Ik wou op een andere manier gaan schilderen. Ik was altijd heel realistisch en ik probeerde heel veel ja, te veranderen met, met vlakken, en dus dat het was eigenlijk ook een beetje een proefstuk. En ja, dat is ook een groeiproces. En ja, ik, ik heb gemerkt dat ik daar toch al een poosje mee bezig ben. En nu ben ik tot die textielkunst gekomen dan. Alles een beetje proberen te vereenvoudigen. Maar dus al die werken, ook die, die drie vrouwkens die jij hebt. En, en al die andere werken, die werken die daarop hangen. Dat, dat gaat allemaal voor aan hetgeen wat ik nu doe. Want ja, je hebt altijd... Uh, voor dingen, en, en om te komen tot, tot een ander ja. doel. Je, het is niet zo van, ah, gisteren was ik aan het schilderen, ah, morgen ga ik dat gewoon met die textiel doen. En dan, dan doe ik dat op een hele andere manier. Nu, textiel werkt heel anders dan schilderen, dat is gewoon een feit, maar dat is een groeiproces gewoon. Ja. En dat gaat het niet zo, maar van het één moment op het ander. En, ja... Ik heb ook een aantal schilderijen, want dat was nu ook onze opdracht in de academie, van onze werken, dat mochten oude werken zijn, uh, via foto's laten zien hoe die evaluatie, hoe dat dat gegaan is. En ja, ik heb daar werken van 91 gevonden, waar ik eigenlijk ook al met vlakken bezig was, maar bij mij is het altijd dat ik dan op een moment terug naar de realiteit ga, realistisch probeer te schilderen. En... Ja, dat bleef dan zo wat, uh, die vlakken, dat bleef zo wat in de, in de, in de kast liggen eigenlijk. Ja. Dus, maar ja, het komt toch niet voordat de tijd is, hè. Nee. Dat is gewoon zo. Dat is mooi. Ja. Door wie heb je je laten leiden en inspireren met uw textielkunst dan? Gewoon, eigenlijk, eigenlijk is dat vanzelf gekomen. Uzelf? Ja, mezelf. Ja, ik heb eigenlijk. Ik heb toch een huis? Ik zoek een huis. Ja, ineens, ineens uh, had ik dat idee om, om te proberen. En, en net hetzelfde als toen ik uh, met hout begon. Uh, dat was ook zo van: oh ah ja, ik kan het op die manier ook oplossen. Uh -huh. En ja, zo. Uh -huh. Dus ik heb afgelopen zomer heel veel stof geverfd met metalen en, en hout. En, een beetje vies eigenlijk, ja. maar ja, ze zo zeggen, verduren eigenlijk de stoffen verduren, hè? Met verduren om te zien en, en dat, dat, dat ja. doet met textuur en ja, ja. vervormd of verkleurd of dat, hoe dat dat verkleurt ja. vooral, hè? Ja. Dat, is heel, ja, dat is heel plezant. Ja, ik was heel ja. blij. Ja. Ik heb gezweet eigenlijk ja. een rond, maar het was, het was heel heel fijn. Ja. Ja. Wat wil je nog realiseren? Wat ik ook nog in mijn hoofd heb, ik ben er eigenlijk van vertrokken. Ik wou eigenlijk staande dingen maken. Een soort, niet beeldhouwwerken, maar ook met metaaldraad en zink en, en al die toestanden. En dan, uh, maar dat heb ik eventjes aan de kant gezet, omdat, ja, dan moest ik beginnen met de slijpschijf en de hele boel. En ja, daar had ik even geen zin in om dat allemaal bij te halen en na te kijken en zo. Dus ik ben gewoon met die stof begonnen en daar doe ik nu mee door en ja, misschien wil ik wel, uh, doe ik dat wel, staande dingen maken. Mm -hmm. ook wel uh, met vallen en opstaan gaan, he, uh. gelijk al de andere is. Waar droom je van en wat is je verlangen? Waar droom ik van? Goh, ja. Waar ik van droom is af en toe van, waarom lukt dat werk nu niet van de eerste keer? hoe ik het in mijn hoofd heb en waarom, waarom lukt dat niet. Ik, word, ik denk niet per se een droom, maar ik ben dus... Als we het hebben over s'nachts, dan ben ik wel met mijn werken bezig of met de dingen waar ik mee bezig ben. Uh -huh. En uh, Ja, ik, wat ik wil. Dat zijn gewoon leuke dingen die iedereen wil. Uh -huh. ik, wil uh, ik wil een lief. Uh, <laughs> wat is het nog allemaal? Ja, leuke dingen. Uh -huh. Genieten. Gelukkig zijn, genieten. Echt leren genieten van, van de dingen. Ja. Want dat is ook niet zo evident om, om leren te genieten van de zaken. Dus ik merk wel dat ik daar ook in aan het groeien ben. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, dat vind ik wel heel fijn. Het verlangen is ook genieten, hè, denk ik. Hè? Hoort dat samen? Of? Ja, natuurlijk. Ja. Eigenlijk, ja, je bedenkt wel dingen en mm -hmm. daar kun je toch wel plezier van hebben. Mm -hmm. Dus je geniet daar wel van om, om ja, die dingen te bedenken en daar een... een een beeld van te maken voor uzelf, wat dan al dan niet uitkomt. Maar ja, dromen komen meestal niet uit. <laughs> uh, inderdaad, verlangen. Ja, wat is uw verlangen? Ja. Geen idee? Nee. Dat is hey. ook verschillend misschien. Verlangens kunnen je kunt. Ja, dat, dat wisselt. Ja, uh, je ja. situaties, ja. Ja, bij mij heeft dat vooral met situaties te maken en, en ja, ook emoties en zo. Ik ben nogal een emotioneel iemand, dus ja, ik kan nogal eens wisselen. Uh -huh. Dus ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een antwoord op. Um, Oké. Okay. Ik ben wel content hoe het is. Oh, <laughs> ja. dat is mooi. Ja. Misschien vervuld verlangen, dat is wel mooi. Ja. Uh, wat is uw favoriete nummer? Oh. Ik hoor heel graag de muziek van Danielle Noir en van uh, Lou Harris heb ik een hele mooie CD. Uh, Red Dirt Girl. is wel mooie muziek om te horen. Dus ja. Maar ik kan ook naar Huis luisteren. En ja, ook daarin is het heel uh, is het wel, uh, heel veel verschil. Dus, ja. Is er een liedje dat je dat je wilt laten horen? Uh -huh nu op dit moment. Ja. Uh, In de zin ik... dat we dat ook kunnen uitzoeken. hè? wil welke wel ik opzoeken voor u, we kunnen dat nu ook over. Ah oh ja, dan moet ik even kijken. Uh, ja, dan moet ik een cd zoeken. Oké, okay. dat is goed. <laughs>